Twee minderjarige verdachten van de fatale mishandeling... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen blijven vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De advocaten vonden dat de jongens van 15 en 17 naar school moesten kunnen. Maar het verzoek is afgewezen. De rechtbank in Lelystad bepaalt volgende week... of het voorarrest van de verdachten nogmaals wordt verlengd. Er zitten in totaal acht verdachten vast... en ze moeten eind mei voor de rechter verschijnen.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 Dan het weer vanmiddag af en toe zon. Vooral het noordelijk kustgebied maakt kans op een enkele lichte sneeuwbui. En het is rond of net iets boven het vriespunt. Morgen op de meeste plaatsen droog een enkele zonnige periode. En opnieuw ligt de middagtemperatuur rond 0 of 1 graden. En er staat er maar weinig wind. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet de route wil volgen, maar de weg wil wijzen.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 En waarom laat zij in haar laatste show het publieke Turkse volkslied meezingen? En wat betekende de paus voor de protestanten? Daarover straks professor Herman Zelderhuis. En ook nog de gasten Car Carso Dumnes en Mercedes Stalenhoef. En Herman Pleij is hier nog. En straks onze dichter bij de dag, en dat is vandaag Rinske Kegel. Ja, een Duitse paus die kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ecumene. Dat was de gedachte toen paus Benedictus verkozen werd. Maar heeft hij dat ook gedaan? Daar gaan we over praten met Herman Zelderhuis. U bent uh, protestant theoloog. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Welke bijdrage heeft hij de paus geleverd aan de Eukamene? Ja, ik denk dat hij allereerst de Eukamene en alle daarbij betrokkenen... teruggebracht heeft tot de wezenlijke vragen. Dat heeft hij gedaan met zijn Jezusboeken. De, de kern van de evangelie in de orde gesteld. En ik denk dat hij een belangrijke stap heeft gezet... door naar Duitsland te gaan, naar Eervoert. Het klooster waarin Luther tot zijn overtuiging kwam. Want Luther is de vader van de protestanten, hè? Luther is vader van de protestanten... En van vele anderen. En ook een vader van een deel van het katholicisme natuurlijk. Dus lange tijd katholiek geweest en daaruit gegaan. En in de aanloop naar het jubileumjaar 2017 moest zo'n Duitse poos ook wel wat doen natuurlijk. Ik kon er ook niet onderuit. Waarom niet? Want Luther is gewoon toch uit die kerk gezet of gestapt. Daar lopen de lezingen ongetwijfeld over heen, Maar dat is tot een einde gekomen. Ja, dat is tot een einde gekomen. Maar goed, de situatie van de Rooms-Katholieke kerk is ook dusdanig. Dat je ook moet kijken van hoe gaan we nu verder met elkaar. De wereld ziet er wat anders uit dan in uh, 1517. Um, en het, het is een jubileum dat wereldwijd gevierd wordt. Zeker in uh, Duitsland, waar Luther toch een nationale held is. Uh, dus uh, zeker een Duitse paus uh, moet er iets mee. Maar de kerk ook. Ja, maar dat hij het... ging naar uh, Erfurt en Erf niet naar ja. Wittenberg. Nee, hij heeft nadrukkelijk niet voor Wittenberg gekozen. Nee, want dat was wel al te uh, reventorisch. Hij was een... Uh, is de grote stap. Misschien... Da dat is de plek waar Luther uh, die stellingen heeft Dat is uh, uh, waar die stellingen uh, aangeslagen uh, zouden zijn. Allemaal en waar, waar, maar zeg tegen het, uh... de katholieke kerk. Nou ja, katholiek. Tegen de opvattingen van, uh, van de kerk van die tijd. Uh, aanklachten, maar ook een uh, uitnodiging tot discussie. Uh, dat, dat is uh, uit de hand gelopen, zeg maar. Uit een groot conflict uh, ontstaan van de protestantse kerk. Uh, een, of een scheuring in de kerk, hoe je het maar wilt zien. En uh, Luther was voor uh, katholiek een, een ketter. Is ook zo uh, neergezet. Uh, vervloekingen van protestanten. We hebben dit jaar het jubileum van Heidelberg de Catechismes... met uh, oordelen over de Romeinse mis, maar ook het jubileum van Concilie van Trenten Met vervloekingen over alles wat uh, protestants is. Over en weer dus? Over en weer, ja, ja hoor. Ja, ja, de een wat meer dan de andere. Maar, maar Voort, waarom dan uh, naar Erfurt en niet naar Wittenberg? Nou ja, uh, Erfurt is nog een stad waar je de combinatie hebt. Uh, daar is nog uh, zeg maar de katholieke Luther. Dus dat, uh, dat kan nog. Dat is ook een zeer, zeer katholieke stad... Uh, uh, dus dat is nog niet te gewaagd. Wittenberg uh, is niet alleen het einde van de wereld. Het is ook moeilijk te komen. Zeker voor een, voor een pauze op mijn voer is uh, daar niks. Maar Wittenberg is in je straat. En dan ben je een halve dag doorheen. Maar er is dus gewoon dat is een weg naar Wittenberg toe hoor. Er, er, er is een weg, ja zeker. Maar, maar dat, die stap is te groot. Hè. Dat had je misschien in 2007 kunnen doen. Want dan zou er onrust in het Vaticaan ontstaan zijn. Nou, onrust in het Vaticaan. Uh, niet, niet, niet door uh, zo'n bezoekplek. Maar uh, zeg maar als signaal. Eervoert is nog een, een stad dat symbool kan staan... voor. Voor, toen waren we nog bij elkaar. Wittenberg is al symbool voor toen zijn we uit elkaar ja. gegaan. En, uh, en daarvoor past Eervoed beter. Bovendien dat, dat, is, dat is een katholieke balwerk. Dus, ja. ja, maar uh, tegelijkertijd was dat toch blij. een beetje slap. Ik bedoel, hij had naar Wittenberg moeten gaan. Dat lijkt me nou precies het gebaar. Ja, maar gemaakt, waarom zou nou naartoe gaan? Ik, kijk, Ik, ik, ik vind het een beetje gemakkelijk, ook wat ik gisteren in de krant laas of heeft te weinig voor de Eukumene gedaan. Ja, is, is het voor een rooms een overtuiging zo interessant om op dit moment in gesprek te gaan met de Evangelische Kerk, waar wezenlijke uh, waarheden die Luther verkondigd heeft, niet meer beleren worden. He, dan je, wat, wat hebben we daar te zoeken eigenlijk. Ja, maar dat werd toch van hem verwacht dat hij dat soort dingen ging doen. Ja, als je dan, maar goed, een duidelijk ja. Maakt, dan ga je niet bij eer voeren. Ja, maar, want dan beklemtoon je juist maar, dat je de katholieke Luther kiest, de Augustijner monnik. Ja, maar, en dat vind ik toch. Maar als je, als je wilt verrassen, moet je juist niet doen wat verwacht wordt, hmm. want dan kom je in het nieuws. Hmm. Maar is deze pauze nou op uit geweest om iedereen terug te krijgen binnen de katholieke kerk, wat toch vaak het standpunt is van de katholieke kerk, hè? keer allemaal terug tot de moederkerk? Ja. Of is hij echt erop uit geweest om de dialoog ook aan te gaan en ook te erkennen dat er dus ook een protestantse kerk kan zijn. Ja, kijk, deze poos is, is ook gebonden aan, aan zijn eigen kerk. Hè. We u neemt het voor om... hem op, u zit het al tien minuten voor hem opnemen. <tie> ja, Ja, nou ja, goed, voor hem op te nemen. Ik, ik vind, het, vind het gemakkelijk om zoveel kritiek op zo'n man te hebben. Terwijl die, uh, hij zit in zo'n instituut, hij doet een stap... en wat ik, wat ik uh, indrukwekkend vond is dat hij daar op die plek gezegd heeft... is niet de uh, vraag voor alle mensen, hoe krijg ik het weer goed met God? Dat is een vraag voor alle. Dat was een vraag van Luther... De antwoorden zijn verschillend en daar had hij een stap kunnen zetten. En had hij kunnen zeggen: van nou laten we dan eens teruggaan naar wat nu de kernvraag is. Heeft hij daar gesteld? Uh, ja, hij, hij kan het antwoord wel gaan geven. Dat is iets voor zijn opvolger. Maar uh, dat vind ik toch wel wezenlijke, een wezenlijke stap. Die ja, hij heeft u gezegd. vindt dat hij een grote stap gezet heeft in de Eukumenen? Um, nou een grote stap. Ja, wat, wat is Eukumenen? Dat is allemaal terminologie en grote stappen. Hij heeft de Eukumenen teruggebracht bij. Uh, wat ons bindt, moet zijn Jezus Christus, de, de Jezus van de Bijbel. En als die band er niet is, dan hebben we ook uh, weinig met elkaar te vertellen. Oh ja, dat da is eigenlijk wat hij zegt in Eervoort. Daar heeft hij ook veel boeken over geschreven. Ja, daar heeft hij uh, heel goede boeken over. Die, ja. die ook uh, overal gewaardeerd worden. Dus ja, hij, is precies. hij is medievist gewoon. Het is ja. een geleerde die buitengewoon belangrijk is. Medievist? Middeleeuwse deskundige. Ja. Iemand die dus in de middeleeuwen doet. En goed. Dus dat ja. was hij heel nadrukkelijk. Maar goed, ik, ik neem het niet op voor de paus. Ja, ja, het, nou ja, het, het is een aardige man. Ik vind het jammer dat hij katholiek is. <laughs> uh, ja, dat is het probleem. En dat zal er voorlopig niet veranderen. ook oh, met de volgende niet. Waar was hij er nou op uit om uh, de gelijkwaardigheid in te zien... van het protestantisme of niet? Dat, dat is toch ja, Ik niet geloof wel dat, dat hij, dat hij die, uh, die kant op wilde. Dat hij daar toenadering gezocht heeft. Maar dat hij wel de gesprekspaar naar de andere kant... en dat is dan met name... De, de grote protestantse kerk of de evangelische kerk in Duitsland... Hè, dat die gezegd heeft, weten jullie nog zelf nog wel... waar Luther eigenlijk om te doen was? Mm. Uh, ik weet het wel, maar weten jullie dat nog? En dat, dat is een wezenlijke vraag. En uh, ja, als ik dan vergelijk met, met wat er zo al gezegd wordt... rond die Luther-decade, want dat is natuurlijk wel een probleem... ook voor, voor zijn poos, als je Luther neerzet als de man van de tolerantie heb je wetenschappelijk al een probleem, want zo tolerant ja, was Luther niet. Als je Luther neerzet als de man van de vrijheid... betekent dat eigenlijk dat de kerk die hem eruit zet... de kerk van onvrijheid is. Nou, Dat is eh, ook voor zo'n paus, voor elke katholiek is dat moeilijk. Maar, maar er is beweging. Wij merken ook binnen de Reven 500 dat er steeds meer... De Reven 500 Revo dat Revo is de internationale platform... dat zich bezighoudt met het jubileum van 2017... en de relevantie daarvan voor vandaag. En er is een groeiend aantal katholieken, zelfs jesuitische partners... Eh, die zeggen eh, die reformatie... Dat is ook een signaal naar ons toe. Dus we, daar willen we wat mee. En toen wij daar in 2009 mee begonnen, hebben we de bischappenconferentie in Duitsland uitgenodigd. Meer te doen was een duidelijk: nee, leuk initiatief van jullie daar in Nederland, maar doen we niet aan mee. Nu is het zo dat wij vragen krijgen. Uit Duitsland, van Jezuïten, in Afrika, Noord-Amerika. Mogen we met jullie meedoen? Okay, Want wat Luther dus... daar gezegd heeft, hé, dat is van belang voor vandaag. En daar zullen we wat. Er lijkt een gesprek te ontstaan. Er lijkt een gesprek te ah, ja. ontstaan, maar dat loopt dan niet via het kamer meer, via Maar ah, ah, ja. Mercedes, dus hebt Spaanse wortels. <laughs> heb je ook, betekent het ook katholieke wortels, of niet? Ja, mijn beide ouders zijn katholiek. En ik heb me op mijn achttiende uitgeschreven uit de kerk. En ik uh, vind het zelf helemaal geen goed plan om zo georganiseerd op die manier je geloof te beleiden. Dus ik heb daar helemaal niks mee. Ook met de paus niet? Nee, ik ben uh, zeg-atheïst. Oh ja. uh, Nielgoen en uh, Karzu, jullie komen allebei. Hebben Turkse wortels, uh, mm. moslimwortels. Althans, Tur Turk Turk Turkije is een, um, uh, een land met veel moslims. Hebben jullie iets met de paus? Nee, ik niet. Karzu niet? Nee. Nielgoen? Nee, nou ja, met mijn zoontje. Ik heb een zoontje van zeven. Hij zei laatst tegen mijn mama: Wat is God? En toen zei ik: Nou, God is de zee en, en de oceaan en de zon. En toen zei hij: Is Tsunami ook een God? Dat is ook <laughs> een God. Toen zei hij: Ik hou niet zo van die God. En een paar dagen later zei hij: Ik heb mijn eigen God gevonden. Ik zei: Wat is dat dan? Hij zei: God is tijd. Een um, dus, uh, uh, filosofisch uh, zoontje, heb jij? Ja, nee. hele filosofisch. Nou, en toen, vroeg ik hem, toen zei ik ook: Waarom is het tijd? Toen zei hij: Dat zijn de enige twee dingen wat ik niet kan tekenen. Dus, um, en, en gerelateerd tot de paus: uh, Alles heeft zijn tijd. Ik bedoel, volgens mij is de enige broer in de wereld waar je op je zeventigste kan solliciteren. Dus uh, ja, hij heeft volgens mij zijn laatste gebruiksdatum. Koningin Ja, weet ik niet of je voor koningschap uh, kan solliciteren. Nee, het nee, nou ja, op je zeventigste kan je in ieder geval beginnen. Hij is nou, uh, begonnen niet wel, je, op zijn zeventigste. Dat lag juist anders met deze Ik geef het woord aan Herman plein. Dat lag juist anders met deze paus. Dus hij kon niet solliciteren. Maar hij heeft ook zelfs gezegd, God laat mij dit bespaard blijven. Hij heeft gebeden dat hij het niet zou, ja. zou hoeven worden. Maar, Robis, maar het was een kwelling voor die man al die ja, jaren. Ja, en dat had hij ook heel goed gezien. Want ik bedoel, die man was een groot geleerde. Die had hele, hele duidelijke verdiensten. Geen twijfel daarover mogelijk. Maar hij had ook heel duidelijk kwaliteit niet. En dat zat hem in dat, in dat naar buiten treden. Managen, om, tussen aanhalingstekens. Bruggen slaan enzovoort. Ja, die uitstraling was 0,0 Ik hoorde het woord dus brokkenpauze dat, uh, <laughs> Nou ja, ik, daar, daar wou ik door het geel ook mee afsluiten. Oh. Maar dat was... Dat is een dat, hele wijze pauze dan wat ja, hij gewoon Nee, precies. Ja. Het, maar, ja. Dat is de tragiek natuurlijk van zo'n man... die dus dat zelf eigenlijk heel goed weet. Maar toch dat als een, als een godsbevel aanvaardt en ervaart... dat hij dus verkoren wordt. Maar het is een last, hè? Ja, ja. Ja. ja. Helman, eruit, Wat uh, hoopt u van de volgende paus? Ja, ik hoop... Wat mij betreft mag het een kopietje zijn van deze man... dan dertig jaar jonger. En, uh, he, en dat hij die stap... Dus als je in Eervoort één keer bent vanuit Rome gezien... dan is het niet zo gek ver meer naar Wittenberg. Nou, laat hij die stap naar Wittenberg zetten. Um, dus ik hoop dat het gesprek uh, voortzet en dat hij uh, mensen uh, aan zich weet uh, ja. te binden. Vooral en, ook jonge mensen. En hoopt u dan zelf ook weer katholiek te kunnen worden? Wie ik? Ja? Nou, uh, nee, dat ben ik mijn baan kwijt, ben je gek, joh. Wat een nee. opportunist programmatisme. Ja, ja. ja. We gaan weer luisteren naar Karsu. Karsu, welk <lacht> nummer ga jij uh, voor ons spelen? Geest de een Turks nummer. Een we, Turks nummer. We hoopten al dat jij die titel uit wilde spreken, want wij vonden dat heel moeilijk. Ja, yeah, daar vroeg je het ook. Niel, ken jij dat nummer? Ja, het was mijn moeders lievelingsliedje. Dus oh, kijk. Nou, dan is het bingo. Ga je gang. Let's Check Wat is wat is het voor nummer? Je zei dat je een liefde ja, van je moeder is. Waar nou, gaat het K over? Karsu's uh, enorme talent naast het zingen, et cetera, is. Zij, zij pakt alle traditionele Turkse liedjes... die voor de jeugd van nu best wel zwaar zou kunnen zijn. Dat maakt ze een jazz, blues, groovy iets van. Waardoor het opeens voor iedereen van jong en oud toegankelijk is. Dat maakt, dit is een lied waar ik mee ben opgegroeid. Van mijn oma, mijn moeder. Het is eigenlijk een lied wat vooral werd gezongen in Turkije... bij de bruiloften. Ah ja. uh, wanneer het meisje het huis verlaat. Het klinkt een beetje melancholisch. Het is heel. Turken zijn over het algemeen melodramatische types. Dramateurs en Griekse drama, Turkse drama's, allemaal bij elkaar vandaan. Maar dit is een liedje, wat vooral gaat over. Ja, Karsel kan het beter vertellen. Over de moeder die voor haar dochter het allerbeste zou kunnen zorgen. Vol liefde. Het is een liefdeslied, maar met name van mama tot dochter, een beetje, denk ik. Ja. Ja. Dus... Er gaan heel veel verhalen rond. Ik had eerder ook begrepen dat het uh, ook ging... want Jisse Baller, dat zijn dus de, de druivengaarden. En ik vertel dat ja. altijd, meestal tijdens mijn shows... het verhaal wat ik dan ken. Dat is een heel, erg, een heel ander verhaal. Dat meisje jongen verliefd is en de jongen werkt op de wijngaarden... of ja, de druivengaarden dan van die vader. Want het meisje is super rijk, maar hij is heel arm. En dan worden ze verliefd. Dat is het verhaal wat ik ken. Hè? Mm -hmm. En dan uh, vindt die vader dat ze niet met elkaar mogen gaan... En dan stopt hij haar in een kasteel die hij dan voor haar bouwt. En dan hoort zij dus, wat ik, dat verhaal, dus het heel ander verhaal. Dat, dat hij is overleden, dat er ze verliefd op is. En dan zingt ze dit liedje. Dat is wat ik ken. Nou, de tragiek is ja. net zo groot eigenlijk. We hebben het er zo ja. nog wel even over. Blijft drama, liefde. Ja, ja, ja. Is geval. Ja. Even goed om te zeggen, 16 februari treed je op in Kampen. Ja. ja. En 14 februari is de film te zien waar wij voor het nieuws van drie uur over spraken. Yes, yes. In, vanaf, vanaf? Ja, precies. Film Christo in de bioscoop draait hij dan yes, yes. Ja. We gaan praten met uh, Nieuw en Jelly. Laten we even luisteren naar een compilatie van het werk van jou. Voor de meeste moeders is hun baby het mooiste wat er is. Dan zeggen ze, heb je ooit zoiets moois gezien? Ja, maar dat was niet jouw baby. Weet <lacht> je wat ik altijd zo vreemd aan jou vond? Dat waren die haren op je armen. <lacht> En je broodjes, dat je de taal niet sprak, en je, en je gebreide trui. Hij vroeg om wat te gaan drinken. Nou, van het een kwam het ander. En opeens zag ik helemaal niet meer dat er Marokkaan was. Het was gewoon een kerel met alles drop en Ja, ja, ja. En nu ben ik zwanger. Ja, Milko, je kijkt niet zo blij. Ben je echt nee, kritisch altijd? altijd. Nee, ja, ja, het is altijd een heel apart. Je wordt zelf jezelf beleus. terug en je denkt, ja. oh dat had anders gedaan. En het zijn zoveel jaren terug wat ik nu hoor. Ja. Dus. Ja. Je zit 15 jaar in het vak. Ben jij heel erg veranderd in die 15 jaar? Uh, nee, ja, ik denk het wel. Vroeger, als iemand dat tegen me zei... jij bent veranderd, ervoer ik dat als een soort belediging. Ik dacht, oh, ik voldoen niet meer aan de verwachtingen... wat men van mij verwacht. Ik ben veranderd. Tegenwoordig zie ik dat meer als een soort compliment. Uh, ik ben opgegroeid met een theorie van mijn moeder... dat zelfs een boom alleen maar kan groeien... omdat hij elk seizoen kan veranderen. Dus in theater, vooral cabaret... als je verandert en meegaat met uh, de maatschappij... en vooral waar je in gelooft... dan uh, is dat toch dus een groei. Mm -hmm. Dus ik ben wel veranderd in de zin vooral uh, in het begin dacht ik hey, ik speel over vooroordelen en dan ga ik mezelf beter begrijpen de ander gaat mij beter begrijpen en ik de ander. En, dus die illusie ben ik inmiddels voorbij want vooroordelen, nou ja Einstein heeft het niet voor niks gezegd dat een atoomsplits makkelijker is dan de, een vooroordeel te verwijderen. Dus dat is je niet gelukt? Dat is hier. mij niet gelukt, maar ik heb inmiddels ook die illusie niet meer en ik, ik sterker nog, ik heb inmiddels geaccepteerd, het is ook prima dat we vooroordelen hebben, maar dat je wel even bewust bent dat het een vooroordeel is. Uh, en dat het geen feit hoeft te zijn. Ik, ik heb mezelf op mijn eigen vooroordeling betrapt. Uh, in de eerste rij zat een meneer, kaalhoofd, een en al tattoo, overal piercing en tattoo. En ik dacht, nou, die man zit waarschijnlijk, of hij denkt dat het een Turkse buikdanseres is, of, uh, hij, zit, ja, of hij zit gewoon in een foute zaal, uh, dat hij in een andere zaal moet zijn, en, uh, maar tijdens de voorstelling begon hij een beetje te huilen en dan ging hij heel snel een, een, een, een, een traantje wegpinken ah. en soms ging hij echt mee lachen en mm -hmm. na afloop ben ik naar hem toe gegaan en ik zei, ja, ik, dit dacht ik over u, zat u hier wel goed? En toen zei hij, nou ik heb een boek van je gelezen en zijn moeder was net overleden en, ah. en, en zo kwam ik bij jou. En, en dat, vond, dat was wel even heel mooi. Even eye-opener. Je hebt even het gevoel dat je het voor je eigen parochie zit te breken. En opeens was het niet mijn parochie. En, uh, en hij, ja, het was een vooroordeel vis-à-vis naar elkaar toe. En uh -huh. op die manier ontmoetten we elkaar. Dus dat ja. was mooi. Toen, toen jij 15 jaar geleden begon als vrouw, allochtone vrouw, uh, de theaters in willen gaan, was dat moeilijk? Moest je je een plek bevechten in die wereld? Nee, sterker nog, het was heel erg makkelijk. Eigenlijk ben ik natuurlijk in 1993 begonnen als uh, Turkish Delight met een andere Turks vriendin. En dat, uh, nou ja, we noemden onszelf Turkish Delight. Delight, dus je, we koketteerden aardig met het Turks zijn. En we spotten ontzettend met het Turks zijn. Daarna eh, ben ik doorgegaan met Turkse troel. Het was weer Turks. Want Isra Meijer noemde me ooit in zijn programma Turkse troel. Dus je dacht, en, dat ga ik eh, als geuze Dat, dat gebruikte weinig. ik. Dus ik koketteerde weer ermee. En het was in die tijd zelfspot was juist heel erg origineel. Eh, daar, daarna is het alleen maar een norm geworden en heel normaal. En tegenwoordig in de naam der vrijheid mogen we zelf alles zeggen. Niets choqueert niemand meer. Maar toen was het eh, aardig makkelijk om juist het stukje te broven, om een spiegel voor te houden... naar elkaar toe en met, met voornamelijk met zelfspot. Uh, als je dan nu zegt, goh, het, het was een man, het was gewoon een kerel... met alles op draan, dan zou je helemaal niet zeggen dat het Marokkaan was... Dat was toen, uh, dat was een stukje van 97. Oh, ok? uh, ja, een, een enorme gebrul van het lachen. Ja, nu, er wordt zoveel gezegd over oh, Marokkanen. Nu, nu, maar, wat voor grappen kan je dan nu nog maken? Moet je daar dan overheen of ga je dan toch een andere weg in? Nou, ik heb voornamelijk geprobeerd, omdat ik zelf uh, mee heb geconqueteerd... en uh, mezelf in die hoek heb gedrukt, werd het op een gegeven moment... de Turkse cabaretière, de Turkse schrijver, de Turkse vrouw. Ik probeerde een vrouw of een mens te zijn überhaupt, wat ik al moeilijk genoeg Turk. Turk. vond. <siging> en ja. dan moest ik ook <siging> nog met dat Turkse stand te kampen. Uh, kunst kent geen nationaliteit. Dus ik heb de afgelopen vijf jaar voornamelijk gevoel in mijn voorstelling uh, gepropt. Gevoel wat geen zat nationaliteit dat er, zat kent. Zat dat ervoor niet in dan? Jawel, maar voornamelijk over liefde, geboorte, dood, daar had ik het niet zo vaak over. Ah, nee. Ik had inderdaad vooral de multiculturele miscommunicatie en vooroordelen naar elkaar toe. Mm. Maar nu, nu je, heb ik het... Nu, nu heet je voorstelling weer met Henk. Ik denk dan ja. meteen aan Henk en Ingrid. Ja, maar klopt Henk... Dat? Nee, het klopt oh. dat klopt oh. niet. Dat denken heel veel mensen. Maar Henk staat in deze voorstelling voor een metafoor. Het is het is de man van die vrouw die de voorstelling speelt. Ik dus, maar in de voorstelling is het Henk, mijn man. Het staat voor irritatie, het staat voor conflicten. Het is het conflict met de overheid. Het conflict met je bakker, met je buren. Maar uiteindelijk het conflict uh, met jezelf. En, en de boventoon is de waarheid. En uh, Vincent Bijlo heeft dan een mooie zin. Want ik schrijf met hem namelijk. Mm -hmm. en, en dan is de zin, is de waarheid dan alles wat ik anders zie. En als die zin van een blinde jongeman komt, is hij nog mooier. Um, um, dus daar gaat de voorstelling over. Over, over met name ook de liefde en de illusie van de liefde... die geen nationaliteit kent... Uh, en een gevoel kent immers überhaupt geen nationaliteit. Nee. Dus je thema's zijn eigenlijk veel breder geworden. Zou je dat kunnen zeggen? Dat je meer de, de, de algemeen menselijke thema's bespreekt... en niet ja. meer zozeer over het allochtoon zijn... de vooroordelen en dat soort... Nou ja, een, een cabaretier doet natuurlijk voornamelijk dingen... wat, wat, wat hem of haar het meest raakt. En, um, dus ik heb een ontwikkeling met mezelf begaan... En, en, en ook ondervonden... op een gegeven moment was ik de Turk hier. Ik, was in, ik ben ter, teruggegaan naar Turkije. Ik was daar de, de Nederlander, de buitenlander. Uh, en toen dacht ik... De wereld is mijn land. Ik ben eruit. En, en de liefde is mijn religie. En de mensheid is mijn familie. En dus vond iedereen om je heen... snapte hij dat ook meteen? Nee, nee, Moet moest je dat misschien nog even niet. uitleggen? Maar ik heb ontdekt dat het niet meer gaat... of de omgeving mij snapt. Ik begrijp mijzelf. En op het podium begrijpt mijn publiek mij ook. Maar dat is een ja, je podium nou, is een maar, ander uh, verhaal. Want, want zit je toch niet met dat probleem... dat je bepaalde verwachtingen wekt? Hè? Dus um, Dat je een publiek krijgt dat verwacht... dat je nou juist weer over allochtone en integratie... Hè, nou, ik heb mijn grote teleurstellingen... in mijn hele carrière was een keer dat uh, destijds programmadirecteur programmadirector van VPRO, VPRO had ik het allerhoogste acht in cultuur, ja. die kwam naar mijn première en het, die voorstelling ging over de dood en de geboorte. Ik dacht, een universeel onderwerp wat je niet in een cultuur of land kan uh, proppen. En uh, na de première die avond zei hij, ja meisje uh, ge uh, over gevoelens, dat hoef ik van jou niet te horen. Hou jij het nou maar bij die Turks vrouwtje, dat kan jij zo goed. Ja. En, en het was heel goed bedoeld. Ja. Heel goed bedoeld. Ja. Maar gelukkig tijden veranderen want vorig jaar kwam uh, Lennart van de VP-roman nu, en die vond het een prachtige voorstelling, juist, heel allround, heel ruim. Dus de tijden veranderen en die verwachting, dat, dat is er. Er zitten mensen die uh, een verwachting hebben, die zeggen, er, er, is, er komen zelfs mensen die zeggen, uh, weet je wat, nou miste je in je voorstelling, ik miste dat Turkse vrouwtje zo. En dan zeg ik, nou, u keek twee uur lang naar dat Turkse vrouwtje. Nee, dat met dat gebrekkige Nederland. Nee. Uh, weet je, dus die mensen heb je ook, maar uiteindelijk komen ook zij uh, geamuseerd in de zaal uit. Heb nee, nee, nee, nee. je Turkse zeden? Ja. Reacties van Turkse zijde kregen die ook. Ja, ik heb, uh, ik heb niet zo heel veel Turks publiek. Het is dus vooral een ne Nederlandse publiek. Mm. En dat komt waarschijnlijk vooral in het verleden. En nu komt er een beetje verandering in. Maar de taal. Want ik yeah. spreek natuurlijk uh, Nederlands tijdens de voorstelling. Maar nu uh, de, de nieuwe Turkse, de nieuwe Turken, zou ik ja, maar zeggen. Ja. De, de, de jeugd. Uh, zoals Karsu? Wie zoals weet, Karsu. Uh, die nog nooit een voorstelling van mij oh, heeft gezien. We hebben een kaart gekocht, hè? Yeah. Amsterdam. Nee, ik heb haar uitgenodigd. Oh, okay. Nee, ze heeft kaart gekocht voor iets. Nee, maar voor, jullie jij gaat mij voor het zien, toch? Nou ja, <laughs> Turkse bloeien. Maar, ja, yeah. maar yeah. Karsu, dus de, de generatie van Karsu, die is nu uh, wel aan het bloeien mm. in de zaal... Yeah. omdat ze de taal beheersen. En, dus het begint te bloeien. Maar okay. ik speel natuurlijk niet op nationaliteit. Ik speel voor iedereen die... Wil komen naar de theater. Maar die Henk staat voor de irritatie en de conflict. En de... Ja, het is een metafoor voor ja, ja. alles waar, waar we ons mee bezighouden. Maar het staat ook voor de liefde, maar met, ook voor de conflict. Bleek dat weet je helemaal niet. Ja, het. Ja. Dat scheelt weer. Herbal en herbal. Het is hoogtijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Rinske Kegel. Goedemiddag, Rinske. Goedemiddag. Nou, dat was makkelijk vandaag, hè. <laughs> Kernvraag: dat wat belangrijke vaders zeggen gaat door elektriciteitskabels, maar meer nog door referentiekaders. Gevluchte kinderen spelen met lege handen... tussen koude huizen en kleine tenten met de elementen. En doen verslag van wat niemand hoort of ziet. Ze zingen stille liedjes over hoe de mensen de aarde opeten. Hoe ze hun talenten koesteren waar ze in geloven... en dat je grappen moet maken. Dit is geen samenvatting van een opsomming over een typering van een vooroordeel. Oh sorry, opa, voor de ongelukkige zinnen. De kou vervormt onze stembanden... De kernvraag is, heeft u tijd voor ons en een warme deken? Poeh. Dankjewel Rinske. Zetten we op onze website en daar gaan we nog eens heel goed over nadenken. Uh, dit is de nu. daar is het later vandaag terug te lezen. En daar kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Ja, wil jij nog iets Mag zeggen? Mag ik heel snel dat, dat ik een theatervoorstelling heb... 25 februari in de Lemar. Oké. Okay. <laughs> Zetten we ook op de website. Hartelijk dank aan de gasten. Marcel Gelauf, Herman Plei, Carstou Dunmets, Mercedes Stalenhoef... Arjan Lok, Herman Seldenhuis en Niel Gunjerli. En Radio 1 gaat zo meteen door met de villa... van de VPRO Roger Jochems. Goedemiddag. Hallo Elsbeth. Oh, we gaan naar België. Daar is een hevige discussie losgebarst over het screenen van politici... door de staatsveiligheidsdienst. Maar nu blijkt dat die tweede man van die inlichtingendienst... ene Robin Liebert, zelf politiek actief is. En hij is fractievoorzitter namelijk van de liberale VLD... in de gemeente Moorsel bij Antwerpen. Het is een uh, primeur van de morgen. En die combinatie mag niet. En er is enorme stink over ontstaan. En <lacht> vele of honderden miljoenen kunnen bespaard worden op medicijnen. Verzekeraar CZ heeft alleen al 150 miljoen weten te bezuinigen... En we vragen ons af, kunnen, we, kunnen zo pijnlijke maatregelen in de zorg beperkt worden? En die vraag leggen we voor aan Wim van der Meer en hij is bestuursvoorzitter van CZ. Maar nu eerst enige hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. De troonswisseling op 30 april begint om 10 uur met de abdicatie van koningin Beatrix in de Mozeszaal van het Paleis op de Dam. Dat heeft de RVD bekendgemaakt.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. SNS, DNB, VEBG7, oftewel ons economiepanel Klinkende Munt... praat over actuele geldzaken na vier uur. Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar alleen al op medicijnen... 150 miljoen euro bespaard. Het kan dus wel de zorg goedkoper maken. En wat gaan de zorgverzekeraars doen met dit geld? Wim van der Meren, de baas van CZ, is onze gast. En waarom is Cyprus zo woedend op minister Jeroen Dijsselbloem? Ons eurobureau geeft u het antwoord. En uw reacties zijn welkom via onze site. vilavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. In België is een hevige discussie losgebroken over het screenen van politici door de Staatsveiligheidsdienst. En juist op dit moment komt Dagblad de Morgen vandaag met het nieuws... dat de tweede man van die veiligheidsdienst zelf politiek actief is. Het gaat om fractievoorzitter van de Liberale Open VLD... in de gemeente Mortsel bij Antwerpen. En zijn naam is Robin Lieber. Christophe Klerik, zij is journalist bij MO Magazine, weet hier alles van. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Uh, hoe spreken wij zijn naam uit? Want in België weet je het nooit. Robin Lieber of Liebert? Robin Lieber. Robin, Robin Lieber, Lieber oké. Okay. Um, Mag dat? Het klinkt alsof het niet kan, maar je weet het maar nooit. Ja, het mag. Het mag in België. Kijk, de inlichtingendienst, de staatsveiligheid, heeft eigenlijk twee soorten personeelsleden. Enerzijds heb je de spionnen die echt het terrein opgaan om informanten te ontmoeten enzovoort. In België heet dat de buitendiensten. Zij mogen het niet. Zij mogen geen politiek mandaat opnemen. Maar, daarnaast heb je de zogenaamde analisten, de binnendiensten, zij die dit puzzelstukje samenleggen. En zij hebben een ander statuut. Zij zijn gewoon rijksambtenaar op basis van een oude wet van 1937. En net als elke andere federaal ambtenaar mogen zij wel een politiek mandaat bekleden. En daardoor heb je inderdaad vandaag de situatie dat iemand van de top van de Belgische AIVD... een politiek mandaat bekleedt op lokaal niveau. Als het mag. Waarom komt het dan nu eigenlijk als een soort bommetje als nieuws naar buiten? Ja, de Belgische kranten morgen heeft een grote pagina gewijd aan dit... Uh, aan dit feit, wat eigenlijk toch al een aantal jaren zo is, hoor. Uh, wel, dat is omdat de Belgische inlichtingendienst een beetje in het oog van de storm is geraakt. Een goede week intussen. Wat is de aanleiding? Kijk, er zijn twee belangrijke rapporten gelekt over, over het opvolgen van secten door de Belgische inlichtingendienst. Daarna had je een parlementair debat dat op gang kwam. Gisteren heeft een uh, voormalige informant uit de bies geklapt. En uh, het gaat eigenlijk over het spanningsveld tussen politiek enerzijds en inlichtingendiensten anderzijds. Die man die uit de school is geklapt, de meneer De Bie... die heeft voor de staatsveiligheidsdienst een aantal jaren... zich een plekje bevochten binnen het Vlaams, uh, het Vlaams Belang. Het is eigenlijk andersom gegaan. De man was actief binnen Vlaams Belang, vandaag niet meer. Uh, en heeft toen op een gegeven moment zelf contact opgenomen... Ah. met de staatsveiligheid om een aantal uh, praktijken te melden... Die, die blijkbaar op dat moment binnen de partij bestonden... En hij is daar gisteren mee naar buiten gekomen met zijn informantenstatuut, zeg maar. Eh, waarmee hij zich volgens mij niet populair maakt, want uiteindelijk heb je toch een beetje je collega's eh, aan de gal gepraat, zeg maar. <lacht> hij is daarmee naar buiten gekomen omdat vorige week de Belgische minister van Justitie had gezegd... de Belgische staatsveiligheid volgt geen politici of politieke partijen op. Um, toch, Ik wil eventjes terug naar die tweede man van die veiligheidsdienst. Toch is ja. er iets vreemds, hè? Uh, uh... De veiligheidsdienst die screent wel politici? Wel, dat, dat is helemaal niet zo zeker. Dat is een van de vragen die vandaag in de media en het parlement ja, leven. Maar daar heeft, dat? Toch, daar heeft het toch alle schijn van? En als dat nou zo is, dan is het toch vreemd dat de tweede man van de dienst die dat doet zelf politiek actief is. Wie screent hem dan? Is bijvoorbeeld een vraag. Ja, wel de verschillende dingen. Eén. De uh, staatsveiligheid zegt zelf geen politie te screenen, maar wel, soms duiken er naam van politici op in hun rapportjes, wanneer die, in het kader van een ander onderzoek, bijvoorbeeld naar extremisme, in de picture lopen. Dat is één. Twee. Wie controleert de Belgische staatsveiligheid? Daar hebben we een soort con controlecomité voor. Jullie noemen dat het comité van toezicht hier het, in België heet dat het comité I. Dat is een comité van drie magistraten die in opdracht van het parlement, dus van de politieke wereld, ...toezien op de werking van de staatsveiligheid uh, werken zij conform de wet. Ja, maar, maar even, even nog, hè. Um, het mag, uh, er is formeel niet iets tegen, zeker niet als het echt waar is dat, ze, dat die dienst politici niet screent, maar is het gewenst? Wat vindt bijvoorbeeld de politiek ervan? Ja, wel voorlopig vandaag heeft de minister van Justitie nog niet gereageerd op, op dit artikel in de krant. Misschien dat dat later vandaag of morgen in de media wel zal gebeuren, maar vandaag is dat nog niet gebeurd. Um, wat vindt de politiek daarvan? Ik vermoed dat hierover wel een een debat zal, zal, zal losbarsten in het, uh, in het parlement. Dus ik vermoed wel dat verschillende politieke partijen daarover standpunten gaan innemen en het zou kunnen, hè, daarvoor dient het parlement dat men die wet gaat aanpassen Een mogelijke uitweg uit deze impasse, als je het zo wil noemen, ja. is, is dat er een, een, een nieuw statuut komt voor die binnendienst. Dus voor die analisten die puzzelstukjes leggen binnen de staatsveiligheid. Stel dat, dat, je, dat je voor hen een nieuw statuut zou maken dat anders is dan het federale ambtenarenstatuut een statuut, dat ook geldt voor, ik zeg maar wat, een, een, een onderwijzer of iemand van een andere uh, overheidsdienst, ja, dan zou je wel uh, nieuwe bepalingen daarin kunnen schrijven, zoals niemand mag nog uh, een politiek ja. mandaat bekleden wanneer hij bij de staatsveiligheid werkt. Met andere woorden ligt in het politieke kamp. En ja. zou de politiek zich ook nog eens opnieuw dan willen uitlaten... ...over de vraag of politici wel of niet gescreend mogen worden... ...door de staatsveiligheidsdienst? Ja. Want er is nu onduidelijkheid over of dat nou wel of niet gebeurt... ...of dat het alleen bij toeval gebeurt als iemand ze eens een keer wat vertelt. Ja, ik heb net verteld, het comité I is het comité dat in België toeziet... ...op de goede werking ja. van de staatsveiligheid. zij hebben van de minister van Justitie de opdracht gekregen <lacht> om die vragen... Heel duidelijk te onderzoeken hè, of, of de beweringen van de staatsveiligheid dat ze het niet doen of die beweringen kloppen. Mm -hmm. Daarover loopt dus een onderzoek door dat comité. Ik denk wanneer, wanneer dat comité met zijn conclusies komt, dat er een, inderdaad een, een politiek debat zal komen. Ook over de vraag of het wenselijk is dat een in inlichtingendienst soms een naam van politie vermeldt in zijn rapporten. Oké, okay, Christophe Kleris van MO Magazine. Dan tegen die tijd bellen we je weer. Bedankt. Prima. Dag. Dag. Pst. Zijn ogen stonden heel bol, heel, uh, heel angstig. En uh, toen zag ik dat achterpootje gebroken was. Die sleepte niet echt mee. Het is vaker voorgekomen dat mijn katten met iets binnenkomen. Ik heb al een, een, een baby opgelapt en uh, twee uh, baby ratjes. Ik had helemaal op internet gezocht van wat ze precies nodig hebben... En daar een soort van papje van gemaakt. En dat gegeven met van die pipetjes die ik gebruik voor, uh, om inkpotjes te vullen. Maar ja, die halen het uiteindelijk toch niet. Ik heb een boterhamzakje gepakt. En um, daarin zo voorzichtig in laten lopen. En ik heb het uh, dus zo snel een beetje dicht gefrommeld. En ben naar buiten gelopen en... Uh, ik heb heel snel zo'n zware steen zo, pff, op dat zakje gestort. Zo gedaan, niet meer nagekeken in de vuilnisbak. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maartje Duin. Meer Dierenminuten en al onze andere minuten... vindt u op vpro.nl 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 nog eens te laten horen. Gisteren begonnen we in India, waar het voor mannen... na een eeuwenlange traditie van gearrangeerde huwelijken... even wennen is om op eigen kracht aan de vrouw te komen. Ik heb je al veel dagen Like, Ik was gewoon op zoek naar een excuus. Ik wilde gewoon met je praten. Goh, nu begint het wat uh, clichéachtig te worden. Hij zegt dat hij me al dagen aan het bekijken was en gewoon een excuus zocht om met me te praten. Gelukkig is er een alternatief voor als je net niet op die ene goede openingzin kan komen bij een versierpoging. En dat is dansen. En dan niet zomaar dansen, nee bubbelen. En waar is dat uitgevonden? Jawel, hier in Nederland. Esma Linneman ging naar een speciaal valentijns op zoek naar de romantiek van deze dans. Jullie staan in de rij voor een valentijns Dat klopt. Wat uh, gaan we hier vanavond verwachten? Leuke muziek. En hoe dans je op deze muziek? <laughs>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 Het is een beetje ja, romantiek toch? Een een Valentijn. Ik, ik heb daarom een Valentijn, dus ze wacht op hoor. Dus, uh, Oké, okay, uh, we... okay, hoe heet ze? Uh, Sandrina. Oh, okay. <laughs> nee hoor. Wat zijn er twee? Uh, Asa. De locatie Amsterdam Rozengracht, waar vanavond een babbeling Valentijns Edition feest plaatsvindt. Voor de disco staan jongens en meisjes en ze zijn allemaal nog een beetje schuchter. Maar als deze bezoekers van het feest naar binnen gaan, gaan ze helemaal los.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 De hele wereld kent de typische Nederlandse bubbeling beats. In Club Roses worden vanavond alweer nieuwe stijlen van bubbeling gedraaid. Maar de principes van de dans blijven hetzelfde. Bubbling was inderdaad snel. Het is een hele snelle dans. Daarna kreeg je reggaeton dat is langzaam. En dembow heeft in principe van alles een beetje in elkaar. Dus het heeft en bubbeling beats en reggaeton beats. Danshall beats zitten er doorheen. Er zit van alles doorheen. Het is echt een mengsel van alle schuurmuziek. En wat is schuurmuziek? Muziek waarop al die kindjes... Uh,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 Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar bijvoorbeeld 150 miljoen minder aan medicijnen uitgegeven. En CZ is niet de enige zorgverzekeraar die op de centen let. Totale besparing op medicijnen van alle verzekeraars zou over vorig jaar wel eens honderden miljoenen kunnen belopen. We weten het uh, komende maand of de maand erop, want dan komen de jaarcijfers van de verzekeraars uit. Wim van der Meren, hij is bestuursvoorzitter van CZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, gelijk maar met de deur in huis vallen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? 150 miljoen besparen op medicijnen. Nou, wij zijn al lang bezig, zoals ook de collega van Zekeraars... met wat je noemt preferentiebeleid. Dus heel erg goed opletten dat uh, er wordt voorgeschreven op stofnaam... en dat medicijnen ook uh, vooral op stofnaam geleverd worden. En, en dan wat maakt wat het, het voor verschil? Wat, wat, is dat, wat, nou ja, waarom is hebt, dat goedkoper? Je hebt soms merkmedicijnen uh, en, die, en die zitten lange tijd in een patent. En op een gegeven moment verloopt dat patent... En dan zie je prijsverlagen die echt dramatisch zijn. Hè? Dat kan in de orde van 100 naar 1 gaan. Zo hard kan het gaan. Ja. En daar moet je natuurlijk wel uh, goed gebruik van maken. Uh -huh. Dat ja. je er ook optimaal met z'n allen als verzekerder van profiteert. Het, als dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet nieuw. Hoe komt het dat het nu kan? Is dat gewoon omdat door de crisis en door de omstandigheden... iedereen er nu meer op let? Waardoor je eigenlijk zegt al die jaren zijn de kosten zo de pan uitgegeven... omdat we allemaal dachten dat het niet opkomt? Nou ja, het, dat preferentiebeleid doen we al een paar jaar. En het heeft steeds meer succes. En we zien nu op de, de kosten van farmacie dat deze bedragen uh, bespaard worden. Uh, we zijn natuurlijk ook op andere vormen van zorg wel bezig. We zijn ook bij de ziekenhuiszorg echt bezig... om in ieder geval de kostenstijging zoveel mogelijk een halt toe te roepen. Omdat we steeds meer tot, uh, uh, tot de ontdekking komen... dat als we zo doorgaan, dat het gewoon niet meer te betalen is. Het wordt gewoon te duur, hè. Vijfduizend euro per Nederlander besteden we zo'n beetje aan zorg nu. Even terug naar de medicijn nog. Hè. Ja. Uh, ik heb ooit uh, Huub Schellekus uh, gehoord. Hij is voorzitter ja. van een commissie die, die bepaalt of medicijnen toegelaten worden. En hij zei daar valt nog veel meer te halen. Hij had het ook echt over miljarden. En dan had hij het erover het idiote beleid dat een fabrikant een, een, aan een heel klein knopje van een pil draait. En dat hij zijn patent weer verlengt. Waardoor dat middel, onnodig lang, duur blijft. Valt daar, ja. Bent u het eens? Valt daar nog meer te halen? Ja, ik begrijp dat dat soort praktijken voorkomt. Dan is het 1% beter en 500% duurder. Ja, dat komt voor. <laughs> en daar moeten we natuurlijk heel scherp op blijven. Maar wat kun je, niet... je daaraan doen? Kun je dat niet van vandaag op morgen... Dat is afgelopen gewoon. Nou ja, kijk, als er goede alternatieven zijn, dan wordt er heel hard op gedrukt dat die ook gebruikt worden. En ik moet zeggen dat je ook, en daar ben ik erg blij mee, steeds meer medisch specialisten tegenkomt. En ook huisartsen die de verantwoordelijkheid nemen om op die kosten te letten. Mm -hmm. En niet uh, uh, onnodig dure middelen voor te schrijven. Dat en dat, is, dat zie je nu helpen. Dat is aan, aan die kant geen onnodig dure middelen voorschrijven. Aan ja. de andere kant heb je een mondige patiënt die, dat, die veel eisender is geworden. En die ja. misschien ook wel zegt, dat is lekker, maar ik wil nou eenmaal die pil. Want volgens mij is die het, beste. Maar zo werkt het niet het beste. Maar, maar zo werkt het niet. Want uh, er wordt voorgeschreven op stofnaam. En de, de patiënt kan niet vrijelijk zeggen, geef mij dat medicijn. Daar hebben we gelukkig een dokter die voorschrijft uh, wat, wat echt nodig is voor die patiënt. Hm. En, en ik ben er echt blij om dat je steeds meer ziet dat die professionals ook verantwoordelijkheid nemen voor de grote kostenstijging en dus zinnig en zuinig gaan voorschrijven. Ja, we gaan het over andere besparingen. Dan hebben we het zo? Even nog één vraagje hierover, wat mij betreft. Um, als je inderdaad die miljarden kan besparen, waarschijnlijk ze ja. het over heeft. Hè? Kan je dan zeggen dat scheelt in het uh, treffen van pijnlijke maatregelen, die ja. nu in de pen zitten? Ja, maar natuurlijk. Kijk, wat wij moeten proberen... is zo, zo zinnig en zuinig mogelijk om te gaan met de bestaande zorg die we hebben. En als we op die manier uh, kunnen besparen... Dan, wij, dan houden wij als zorgverzekeraars veel geld over. Dat is geen winst, hè? Want zorgverzekeraars zijn allemaal onderlinge waarborgmaatschappijen, niet alleen CZ, maar ja, alle ja, collega's, zonder winstoogmerk, zonder winstoogmerk. Ja. En als wij dus uh, voldoende geld op de plank hebben, we moeten wel wat geld op de plank hebben, omdat de Nederlandse Bank heel scherp op ons let. Hè. Ja, is je, net alles, je moet nee, nee, altijd met een buffertje. Nee. Je moet een buffer hebben. Maar als we die buffer hebben en we hebben geld over, dan kan dat gewoon in premieverlaging nou, gestopt worden. Maar of in nu heb je dat geld. Ik wil net zeggen, nu heb of je dat, dat geld. Je hebt dat geld. Wat gaan jullie daarmee doen? Wat gaan jullie voorstellen? Je kan het dus teruggeven aan de, aan ja. de, aan de klanten, aan ja. de leden. Ja. Je kan ook precies wat Ger zegt, zeggen. En wacht eens even, dan kunnen ja. we iets anders ellendigs... misschien hoeven we dat niet te doen. Kunnen we daarmee betalen? Uh, um, de zorgverzekeraars gaan niet over de samenstelling van het pakket. Ik zeg dat nog maar een keer helder. Dat doet het college voor de zorgverzekeringen... en dat is een adviseur van de minister. Die gaat over het pakket en niet de zorgverzekeraar. Maar, maar, maar ons eigen uh, zorgverzekeraar, PNO. Die had jaren geleden ook een heleboel ja. geld over. En toen hebben ze besloten niet om de premie te verlagen... Ja. maar om de tandartshulp uh, ja. weer terug in te plaatsen. Nou, hebben ze het... zelf besloten, dus ja. kennelijk. Ja, dat kan. Maar dan hebben we het dus over het aanvullende pakket... en niet over het basispakket. Okay, in ja. Nederland is, is, is de, de samenstelling van het basispakket... voorbehouden aan het College voor de Zorgverzekeringen. Het aanvullend pakket mag iedere zorgverzekeraar ja. zelf voorstellen. En op dit moment leven wij nog in de gezegende omstandigheid... dat alles wat echt nodig is, wel zo'n beetje in dat basispakket zit. Oké, okay, maar nou even terug naar dat geld hè, wat over is wat ja. geen winst is um, hoe ga je en en CZ is misschien niet de enige we, we horen dat nee. al worden komen zo meteen andere verzorgverzekeraars naar buiten met hun uh, jaarcijfers wat gaat er met dat extra geld gebeuren wat kan je ermee gaan doen nou uh, gegeven een basispakket zullen wij als CZ dit meenemen in de premievaststelling van volgend jaar. En wij hopen dat die dan lager is. Wij hopen ook dat die lager is dan de collega's. Dit jaar, over 2013, heeft CZ al 2,20 euro per maand de premie omlaag gedaan. Zo'n kleine 80 miljoen hebben we op die manier teruggegeven aan onze verzekerden. We hebben ook een lichte verzekerde groei gezien. He, dat is omdat we best goed bekend staan, maar ook omdat de premie lekker scherp was. En dat houdt ons met z'n allen reuze scherp. De uh, collega's zullen volgen, want als wij alleen de premie zouden verlagen... en zij niet als dat kan, dan, dan krijgen we, we nog meer verzekering. Ja. Dat mag, Daar, ja. dat is de competitie die we met elkaar hebben. Ja. Uh, maar dat leidt dus tot heel scherp inkopen en een uh, gunstige premie. En dat is wel heel erg belangrijk, want de mensen zijn ontzettend veel geld aan zorg kwijt. Ja. Nu even terug naar het voorbeeld van Tessel. Ze zei zo pas: toen komt iemand bij de dokter en, uh, en die zegt: uh, Ik wil dat en dat. Nou, bij pillen kan dat niet, want u ja. heeft ze uitgelegd over de werkzame stof. Maar nu heeft iemand een, die heeft iets, een klacht. Ja. Die gaat zitten googelen en die komt bij de dokter en die zegt: Ik heb dat en dat, want dat heb ik daar en daar gevonden. Ja. En die huisarts en ik wil die en die therapie. En die huisarts om van het gezeikaf te zijn, zegt: Oké, okay, dat gaan we doen. Kijk, ja, dat is wat niet goed. Wat doen we daaraan? Dat, nou, uh, wat we daaraan doen is heel veel met huisartsen praten. En, en uh, er zijn uh, ook huisartsen. de meeste huisartsen die strekken eer in hun vak. En uh, een van de rol van de huisartsen is de poortwachtersrol. Hm. En uh, in de zorg geldt nu eenmaal dat als je iemand een therapie geeft die die niet echt nodig heeft... Dat is gewoon ongezond, baat het niet, het schaadt dus, dus om daarop te letten, want dat werkt kostenopdrijvend. Maar, koste maar het gebeurt niet zodanig dat u zegt... nou, daar valt veel te halen qua bezuiniging... want artsen die zullen in het gemeen niet meegaan met zo'n patiënt... Ik, ik reageer nou een beetje voorzichtig. Er is natuurlijk nog wel wat te halen. De claimende patiënt, hè, de, de, de, de patiënt mm -hmm. die zich als consument opstelt, is zeker een item. En, en alle dokters uh, moeten samenwerken om te voorkomen dat er onnodige zorg geleverd wordt. Mm -hmm. En die kans die bestaat. Hè. Als een, uh, die een kans bestaat zeker door de, door de, door de, door de marktprikkel, dat, dat er veel, veel handelingen verricht moeten worden, want dan krijg je ja. veel geld. Ja, daar heeft hij een punt. En, en uh, dat is ook uh, in het regeerakkoord staat het ook Helder benoemd, hè? We, we betalen eigenlijk voor het doen. Uh, mm -hmm. En uh, waar je voor betaalt, daar krijg je veel van. Dus er gebeurt heel erg veel. Terwijl het in sommige gevallen gewoon beter zou zijn om met elkaar een goed gesprek te voeren. Mm. Uh, en, en, en kijk- en luistergeld, dat noemde uh, oud-minister Els ja. zo. Uh, is eigenlijk heel goed om, om eens te kijken of dat we de, de, de beloning van de zorgverlener ook niet ja. een beetje meer op die uh, lijn naar wind groeien. van de en ja. consumentenorganisatie die zegt: je moet, eigenlijk betalen, je moet eigenlijk een premie zetten op een consult, wat een huisarts geeft, en ja. in, in plaats op een verrichting. Ja, nou bij huisartsen is dat over het algemeen ook het geval. Uh, bij medisch specialisten is dat per specialist een beetje verschillend. Maar het, het, het is zo dat, dat chirurgen bijvoorbeeld toch hoofdzakelijk betaald worden voor ingrepen, ja. cardiochirurgen ook, hè, dotteren of een goed gesprek. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is echt aan de orde. Ja. En het is heel goed als een dokter meer tijd uh, uittrekt... Uh, voor een gesprek. Maar ja. Ik hoorde laatst een cardiochirurg... die kreeg een mevrouw verwezen... Uh, die moest volgens een cardioloog gedotterd worden. En hij onderzoekt die mevrouw en zei... mevrouw, u moet helemaal niet gedotterd worden. Nee. Nou, dat kostte hem een half uur om dat uit te leggen. Toen kreeg hij uh, ook nog eens die collega-cardioloog van... zeg, uh, collega, uh, als ik dat zeg... Hè? en de dag erop kwam de boze familie... daar heeft hij een uur mee moeten praten. Van, ja, maar, ja, maar onze moeder heeft recht op die dotter... want ze heeft de premie betaald. Maar het is gewoon niet goed voor haar. En dus ja. deze, nee, deze dokter ja. heeft dat heel erg goed gedaan. Maar moet je eens kijken wat hij ja. daarvoor over heeft ja. he? en moet hebben? Maar ik heb zelfs een voorbeeld. Ik had een keer iets. En toen kwam ik naar mijn huisarts. En toen zei ik: Je moet je daar geen foto's van maken. Nou, toen zei ze: uh, uh, Dan kan iets blijken. Maar je moet sowieso naar de fysiotherapie. Maakt niet uit wat er op die foto blijkt. Nou, dat scheelt weer een foto. Absoluut. Heel ja. goed. Heel goed. Je moet als zien. Ja. Wat is wat, wat u betreft uh, nadat u het al zo netjes heeft gedaan met de medicijnen, ja. he, daar heeft u enorm op bespaard. Dat ja. kan dus voor de komende tijd, als je kijkt naar die enorme stijgende zorgkosten, voor u het belangrijkste uh, om aan te pakken en in de gaten te houden als baas van een zorgverzekering. Nou, wij zijn op dit moment heel erg aan het kijken of dat er in de uh, toch niet uh, overbodige zorg uh, te veel geleverd wordt en uh, we, we proberen dus uh, zo te regelen dat huisartsen patiënten langer bij zich houden... Uh, later uh, naar de tweede lijn doorverwijzen... Specialist. en als een patiënt dan naar de, tweede, naar de specialist gaat... Uh, dan ook goed af te spreken wanneer die weer teruggaat en ook kijken hoe het vervolgtraject is. Dus gewoon om de zaken heel goed op elkaar te laten aansluiten. We zijn ja. bijvoorbeeld in de regio Eindhoven bezig... met iets wat wij noemen regio-regie. We praten daar met de huisartsen... wat kun je nou allemaal zelf nog meer doen... en welke ziekenhuizen zijn dan geschikt om een vervolgbehandeling te doen. Ja. Want dat is ook een punt. Wat kan er nog meer gebeuren, zegt u? Uh, als, als u naar het overheidsbeleid kijkt, hè, wel, la, laat het kabinet een kans liggen. Kunnen ze iets doen waarvan u zegt, daar, daar kun je meters mee maken? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Op dit moment is het zo... en, en dat, uh, kijk uh, minister Schippers zit er nu voor een tweede periode. Zij overlegt veel met het veld. En uh, ik denk dat de belangrijke spelers in het veld allemaal wel... we hebben elkaar eens diep in de ogen gekeken en zeggen van... jongens, we hebben wel een echt probleem samen. Hè? De kosten worden te hoog en uh, we moeten daar samen wel iets aan doen. Hm. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen... Uh, dat uh, de, het volume in de zorg niet te zeer mag stijgen. En op hoog abstract niveau is dat allemaal wel makkelijk te doen... Maar als je met een ziekenhuis gaat onderhandelen, wordt het wel lastig. Want dat doet wel pijn. Mm -hmm. en kijk, want wij zijn nu heel blij dat die medicijnenkosten uh, uh, naar beneden zijn gedrongen. Maar... De apothekers zijn daar helemaal niet er blij mee. Er is altijd een partij ja. die even wat moet slikken, letterlijk in dit geval. Absoluut. Maar goed, het zij zo. Wim van der Meren, bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ. Heel hartelijk bedankt. Bedankt. En wij zijn na weer nieuws en verkeer bij u terug. Met Villa Piero, Klinkende Munt en Euroforum. Tot zometeen.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 Check alle groene stroomproducten op hier.nl. Waanzinnige winstpakken bij Makro: Philips decktelefoon plus twee extra handsets, 39,99. Dit is Radio 1.